Goedemiddag of avond. We gaan even bellen met een bekende Nederlander, Max Verstappen. Natuurlijk, volgende week, de Grand Prix van Maleisië. Haalt u de finish. We gaan hem bellen. Max Verstappen. Zeven keer uitgevallen. Houdt hij de finish. We gaan hem nu bellen. Verkeerde nummer. Nog één keer. En ja. Max Verstappen. Ja, dat gaat even niet goed hier. We proberen het straks nog een keer. We gaan nu luisteren naar Academin. Met het sneeuwt. In mijn hart.